Dit is Juri Stubinitski met het NOS Journaal. Tot vandaag hebben 6,5 miljoen mensen hun belastingaangifte gedaan. 2,5 miljoen mensen moeten dat nog doen. De Belastingdienst legt er dit jaar in zijn campagne de nadruk op dat de aangifte voor 1 april binnen moet zijn. Volgens de Fiscus zijn meer mensen op tijd dan anders. Vooral gisteravond kwamen veel aangiftes binnen. Een half miljoen mensen hebben nog de papieren formulieren gebruikt. 3,5 miljoen maakten gebruik van de nieuwe vooraf ingevulde aangifte. De Britse autoriteiten hebben de Libische minister van Buitenlandse Zaken Kousa ondervraagd. Koussa kwam gistermiddag vanuit Tunesië aan op een vliegveld bij Londen. Volgens de Britten heeft de minister ontslag genomen. Hij zou niet meer willen werken voor Gaddafi. Een woordvoerder van de Libische regering ontkent dat... en zegt dat de minister naar Groot-Brittannië is gegaan voor een diplomatieke missie... De situatie in Libië is onduidelijk. Arabische nieuwszenders melden dat de opstandelingen Brega weer in handen hebben. Gisteren werden ze door troepen van Gaddafi verjaagd uit die stad. De oliehaven Raslanouf en de stad Bin Jawad hebben de opstandelingen nog niet heroverd. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen promoveert binnenkort een man van 89. Gerrit Deems wordt de oudste die ooit in Nederland is gepromoveerd. Hij mag volgende maand zijn proefschrift over de priester Alfons Ariens verdedigen. Promovendus Deens werkte jarenlang als vertegenwoordiger en sociaal werker. Na zijn pensioen studeerde hij af in de filosofie en de theologie. Door zijn promotie wordt hij dokter in de theologie. Deens is niet de oudste die een proefschrift heeft geschreven. Dat was een man van 92 in Amsterdam, maar die werd ziek voordat hij kon promoveren. Het weer, het is zwaar bewolkt en plaatselijk wat regen. Vanmiddag gaat het overal regenen. Het is vrij zacht met 11 graden op de wadden tot 17 in het zuidoosten. Ook morgen wisselvallig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 And you can see that isn't shown There's no way you can be that isn't where you're meant to be Giddy, you last let your heart decide. the sand. We the roof Si tu crois que j'ai tort, attends, respire un peu le souffle d'art qui me pousse en avant Et, et comme si j'avais pris la main J'ai sorti la grande voix Et j'ai glissé sous le vent Fais comme si je quittais la terre Jij trouwt mijn étoile, je l'ai suivi un instant. Sous le vent, si tu crois que c'est fini, je mets. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Et si tu crois que je t'oublie.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 Man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 Z-F-M!